Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De NS en de vakbonden zijn het vanochtend vroeg eens geworden over een nieuwe CAO. De aangekondigde stakingen voor komende week zijn opgeschort. De CAO heeft een looptijd van 18 maanden. Daarin stijgen de lonen gemiddeld in totaal 9,25 procent. Verder is onder meer afgesproken dat het personeel er in december en in juli volgend jaar een uitkering van 1000 euro bij krijgt. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden. Op het dak van de Sint Bonifatiuskerk in het centrum van Leeuwarden is een lichaam gevonden. Het is niet duidelijk hoe de man of vrouw om het leven is gekomen en hoe het lichaam op het dak is beland. Rond de kerk staan stijgers. Over de identiteit van de politie kan, nog niet, kan de politie nog niet zeggen. Een zware aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Volgens de Europese seismologische dienst had de beving een kracht van 7,6... en later volgde een naschok met een kracht van 5. Aanvankelijk werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd al vrij snel ingetrokken. Op sociale media maken inwoners van Papua-Nieuw-Guinea melding van hevige trillingen. Oekraïne heeft sinds begin deze maand zo'n 2000 kilometer van zijn grondgebied terugveroverd op het Russische leger. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky in een videoboodschap. Gisteren boekten de Oekraïnse strijdkrachten een snelle terreinwinst in het oosten van Oekraïne. Zelensky noemt het verstandig dat de Russen zich terugtrekken. Er is geen plaats voor bezetters in Oekraïne, zei hij. Volgens Rusland gaat het om een tactische terugtrekking. Het weer, eerst plaatselijk dichte mist, daarna zon. Vanmiddag ook wat wolken en lokaal een bui. En het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file op de A1, Amsterdam A uh, Amersfoort. Bij Hilversum Noord, 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM.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 ¿Por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 men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd. Maar zij heeft ons die monsterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af, het smult nog niet zo pijn. Alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wacht, Louise, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. pa. Wat vies, Louise, oh met dat bijten, oh, anders het je de Je kleine vingertjes, zijn toch geen lollies, lieve pak. Louise zit niet op je nagels te bijten, ze wat vies, oh, Louise. Louise je kreeg verkering met een leuke jonge man. Daar nagelt je de dus je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en dus steeds mijn mond bezet. Louise het je niet op je nagels te bijten. Pah, wat vies, Louise Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat vies, Louise Oh met dat beten nog, anders heb je een strof. Je kleine vingertjes Zit op die lollies, lieve Bob Louise. Ze zit niet op je nagel te bijten. wacht, wat vies Louise.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 Slechts zondag, dan rust je even. En dan weer van voren af aan, in de baan. In de baan. Dus maandag zegt zo'n huisbaas Dokje. Of ik ontruim je toch toch gokje. Dinsdags komt men hem bedelen met twee knussen dwangbevelen. Dus woensdag's drie ellendelingen met diverse rekeningen. Donderdags iets afbetalen, of men komt zijn fort weghalen. Vrijdags komt zijn vrouw hem nekken, die heeft niets om aan te trekken.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 maar bij menig arm slemiertje hangt de dood aan het achterwieltje. En dan wordt hij op zijn post door een ander afgelost. Dat is de zesdaagse van het leven, de tredmolen van het bestaan. Slechts zondags dan rust in even en dan weer door het baan in de baan. In de baan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 Kus me nog eenmaal, voordat je gaat. Kus me nog eenmaal, voor jij me verlaat. Laat ons vergeten, wat tussen ons heeft bestaan.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 Er zijn van die dagen, die kennen ze niet. Dan loopt alles mis, de lucht is zo groot.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 oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door uh, Draaier. Daar bedanken we natuurlijk hartelijk voor. En de volgende artiest is uh, Rocco Granata, geboren in Viglini, Pegliaturo. Ja, op 16 augustus 1938, ik weet niet of het goed heb uitgesproken, is een, uh, ja, een Belgische Italiaanse componist, muziekproducent, en zanger, met een kenmerkende HESE stem. Nou, u kent hem, we hebben hem al regelmatig gedraaid. En uh, sinds de tiende verhuisde hij naar België. En vandaar ook in Nederland staat de Nederlandse taal muziek. En trouwens, hij spreekt ook een stukje uh, Duits. Dat hoort u zometeen. Rocco Granata met melancholie. Melancholie in september, dat is aan.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Uit Zandvoort.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 Rijnboord heeft men ooit op haar ontdekt Ook heeft ze zelfs door fraai kleuren ruikten Een vies en uiterst burgerlijk aspect Wij mogen er de ogen niet voor sluiten Dat zij het lichaam wel tot voeding strekt Maar dat is dan ook alles wat ze biedt Andijvie is voor mij geen lustobject Misschien doet dit betoog u wat verdriet Maar ja, ook deze vogel is gebekt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 we zien de weerzin die ze bij me wekt Nog kunnen vele mensen er niet buiten Jawel, ik heb dit feit met zorg gecheckt Wat mij betreft, ik zeg het expliciet wie is voor mij geen lustobject Het spijt me dat zo'n pessimistisch lied Vanavond aan mijn gaat moest ontspruiten O, droevig kan het lot zijn dat men trekt wie is voor mij geen lustobject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 Anders P. met Dijvi Onderweg zometeen. Een opname van 1937 van auguste laat met uh, Heide Witska. Maar eerst hoort u de plaat die ook regelmatig in dit programma voorbij komt. Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn. Laatst stroppen we uit de loterij een aardig fresje. Zij tot bevrienden maak met mij een aardig reisje. Tiwou naar Brussel of Parijs.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 Wat je vier, bier, wier Aan de zwier, zwier, zwier Of drie, vier, vier, vier, Zo reis je met Een wedstrijd, schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juit Die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge Peulen Kom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong Kromme Teun Bootsland was Piestus Ligt je Sarah It's the vem, vem, rain, vier vier, 4, alles 4, 4, 4, op 3, vier, vier, vier, zo reis je net. En liever met de schuit, schuit, schuit, Allemaal in de kajuit, juit, juit. Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn. je langs de ging alles even kalm en vandaag. En paard, een maatig gevaar. Wat in de uit bij een pijpje tabak. Staat men het hem te Het ging toen wat fijn, zo aan de lijn. Kwam je heel netjes waar je moest zijn. Nu komt het leven als een stormwind raar. En hiep men altijd maar weer hart. Hij, hey, de wietskaal. Dan die pracht, dat komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als maar benzine in tanken. Hey de Hei, ze wiet daar vooruit die pracht, dat oude komt niet meer te pas. Toen weet men alles meer, men kan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 Meer te geen afstand is vandaag een hindernis, als maar benzine er een tankje is. Bij hey, de vooruit diep gas, ja, dat ouwe komt niet meer te pas. En als een motor draait het leven van touw, geen diligent, hij biedt een feit, die vrouw die is zeker ziek, dat is een stuk antiek. goed of vet, wordt niet gelet, maar heb je wel een cabriolet. Ook in de liefde is de moog voor een vraag. Geen afstand is vandaag dagen hindernis, als maar benzine uren en pinkjes. Hey de witka, vooruit die praat, dat volle getreuzel komt niet meer te bak.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 En die zei me, gaat u dus maar mee, hoor. Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds niederlij. En daar heb ik een pracht van haar piebel. In haar huis aan Calon, die diet ze lief en charmant. Maar ze vroeg.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 Vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die schrikt, maar mijn huis ben ik leid. U hoort de muziek van. Uh...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 jazzmuziek. En ik laat u achter met de harmonie van Cromany. Oftewel Doris, naam van de Tom Manders Met de harmonie van Cromany. Ik wens u een hele fijne zondag. En uh, misschien tot ziens. De harmonie gaat nooit verloren. De harmonie van Cromany. De harmonie is weer hem.